Kleine wijziging. Um... De nieuwe Egyptische demonstratiewet stuit op veel weerstand. Volgens de wet moeten demonstraties voortaan drie dagen van tevoren worden aangemeld. Bij gevaar voor de openbare orde kunnen ze worden verboden. Mensenrechtenorganisaties en oppositiegroepen noemen de wet repressief en zeggen dat die alleen is bedoeld om politie-ingrijpen te rechtvaardigen.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 De parlementsverkiezingen in Mali zijn relatief rustig verlopen. Er zijn alleen wat incidenten gemeld. Zo raakten in het noorden van het land drie mensen gewond toen ze werden bekogeld met stenen. Begin dit jaar werden islamitische rebellen die het noorden van Mali in handen hadden verdreven door Franse militairen. Nederland heeft toegezegd troepen te leveren voor een VN-vredesmacht. In New York is een man aangehouden omdat hij op straat een orthodoxe jood heeft neergeslagen. Vermoedelijk deed hij mee aan het zogenoemde knock spel. Waarbij het de bedoeling is iemand met één klap bewusteloos te slaan. Dat gebeurt de laatste tijd wel vaker in Amerika. Twee keer zelfs met fatale afloop. De daders zetten foto's of filmpjes ervan op internet.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 Het weer, vannacht af en toe een bui, vooral aan de kust. Minima een paar graden boven nul. Morgen opnieuw wisselend bewolkt met een bui en wat zon. Het wordt een graad of acht. Dinsdag wordt het iets kouder. Vanaf woensdag is het zachter, maar wel iets vaker nat. Tot zover het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staat een file op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... tussen de afrit Soest en Laren, twee kilometer. En dat was de Verkeersinformatie.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 en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 5 graden. Binnen zit John Jansen van Galen. De trein stopte abrupt en in strijd met de dienstregeling... langs een verlaten perron in Lage Zwaluwe. Door een seinstoring in de tunnel van Barendrecht... konden wij Dordrecht niet bereiken, werd ons meegedeeld. Helaas, helaas en excuses voor het ongemak... Als servers zette NS de deuren open, zodat de rokers onder ons even een peukje konden doen. Zo zeiden ze het, een peukje doen. Goedenavond, dit is Met het oog op morgen, waarin wij vanavond de sterren gaan bespreken... In die morgen worden uitgereikt in het kader van de Michelin... Rits voor culinaire geneugten. En dat doen we in een gesprek met Hiske Versprillen, die, versprille die de nieuwe Johannes van Dam is. Maar we gaan ook veel serieuze onderwerpen behandelen: de gevolgen, de nasleep van de Arabische lente. Hoe is het daar nu mee? Er verbreken ons ongure berichten vanuit Egypte. Maar hoe, hoe is het met die andere landen? Tunesië, waar het allemaal begon, en Libië. Daarover. Bertus Hendricks en uh, Dries uit Tunesië. En Voorts, een hoogleraar in de psychiatrie... die de bühne opgaat met een monoloog, een theatermonoloog over angst. Damian Denis die komt hier. En uh, verder bespreken we de uh, implicaties van het actoor, akkoord met uh, Iran... Wim Turkenburg, hoogleraar, legt ons uit wat betekent nou 5% meer uraniumverrijking. En tenslotte hebben we dan nog om uh, 5 voor 12 de vraag... hoe zit het nou met de resten van de apostel Petrus. Dat alles en uh, nog meer, want we krijgen eerst nog de kranten van morgen vroeg... en nu het nieuws van heden. Zondag 24 november. Diep in de nacht werd in Geneve een akkoord gesloten over het Iraanse kernprogramma. Iran en zes grote mogendheden spraken af dat Iran uranium voortaan niet verder verrijkt dan tot 5%. Dat het werk aan de plutoniumreactor wordt stilgelegd en dat Iran nieuwe internationale inspecties toestaat. Zo zegt de Amerikaanse president Obama. Iran has committed to halting certain levels of enrichment. Iran will halt work at its plutonium reactor. And new inspections will provide extensive access to Iran's nuclear facilities... and allow the international community to verify whether Iran is keeping its commitments. Kort samengevat, de meest waarschijnlijke route naar een Iraanse kernbom is afgesneden. These are substantial limitations which will help prevent Iran from building a nuclear weapon. Simply put, they cut off Iran's most likely paths to a bomb. In ruil hiervoor worden de economische sancties tegen Iran versoepeld. Dat land ziet nieuwe respectvolle verhoudingen aan de horizon... zonder twijfel over Iraans vreedzame bedoelingen. Based on respect for the rights of Iranian people... and removal of any doubts about the exclusively peaceful nature... of Iran's nuclear program. Maar Israël is niet overtuigd. Wat was concluded in uh, Geneva last night is not a historic agreement. It's a historic mistake. Geen historisch akkoord, maar een historische vergissing, zei premier Netanyahu. Volgens hem blijven de grootste delen van het Iraanse kernprogramma overeind. Hoe dan ook, het is nog maar een begin, zegt de Britse minister Heek. De komende maanden moeten de landen het eens zien te worden... over de definitieve details. En dat is niet het gemakkelijkste onderdeel. Het is only the het begin, natuurlijk. Want nu there is a, an immense job of implementing this agreement in detail uh, and of negotiating over the months to come a comprehensive and final agreement besluiten over grote wegenbouwprojecten zoals de Blankenburger tunnel bij Rotterdam worden genomen op basis van onrealistische scenario's in werkelijkheid groeit het verkeer lang niet zo hard als verondersteld wordt... en wegen de baten vaak niet op tegen de kosten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van natuur- en milieuorganisaties. Door consequent met de hoogste groeiscenario's te rekenen... is er eigenlijk een heel rooskleurig beeld geschetst van de baten van die projecten. In werkelijkheid groeit het verkeer nog wel, maar lang niet meer zo hard... als in die hoogste groeiscenario's, nog minder dan de helft zo hard. Besluiten over nieuwe snelwegen moeten daarom worden herzien, vinden de milieuorganisaties. De Kamer praat er morgen over. Minister Schultz is het niet eens met de kritiek. Haar ministerie werkt sinds een paar jaar met een laag- en een -hoog -groen scenario, maar ook projecten van daarvoor blijven binnen die uitersten, zegt ze. In het verleden was het natuurlijk zo gek niet, want het ging ook heel snel met de groei. En tegenwoordig zien we dat het wel langzamer gaat. Dus vind ik het ook logisch dat je die bandbreedte hanteert. Nou is het zo dat uh, met al die oude projecten, dat die uiteindelijk ook wel binnen die bandbreedte vallen... Uh, want ik ga natuurlijk geen wegen aanleggen die niet gewild zijn of niet nodig zijn. Dat was nieuws vandaag op Radio en tv. Ja, en hoera, er is dus een akkoord over het Iraanse kernprogramma. En de afspraak is, u hoorde het al, dat Iran zijn uranium niet meer zal verrijken dan tot 5%. Is dat veel? Niet veel? Goed? Niet goed? Was 4% of 10% misschien beter geweest? Aan de telefoon daarover nu Wim Turkenburg, atoomfysicus en hoogleraar uit de Utrecht. Goedenavond. Goedenavond. Is, is 5% een soort bekende grens bij het verrijken van uranium? Uh, het is een bekende grens als het gaat om het vreedzaam gebruik van kernenergie... in kernreactoren zoals wij bijvoorbeeld ook in Nederland hebben staan in, in Borselen. Daar heb je verrijkt uranium nodig tot ongeveer een 4%. En dan is dus 5% een goede bovengrens als je daarmee verder zou willen gaan. Oké, okay, zijn er meer van die grenzen? Ja, wat Uraan zelf wilde, dat was 20%. En bij 20% verrijkt uranium kun je ook onderzoeksreactoren laten draaien. Dat doen we ook bijvoorbeeld in Nederland. Uh, maar tegelijkertijd is 20% verrijking ook een niveau... waarop je een kernexplosief zou kunnen gaan maken. Dan is die wel heel zwaar. Dus niet geschikt voor een atoomkop, uh, voor een raket. Maar je zou het wel eventueel kunnen doen. Ja. En zouden de westerse landen ook akkoord kunnen zijn gegaan met bijvoorbeeld 10%? denk niet, omdat dat niet nodig is. Omdat je voor een gewone lichtwaterreactor... en die hebben zij daar nu staan, gebouwd door de Russen... dat je daar niet verder dan uh, tot 5% hoeft te gaan. Dus dat is een hele redelijke bovengrens. Maar de vrees was dat als je 20% toestaat... dat je dan uh, al heel snel ook de mogelijkheid hebt... Uh, om door, door te gaan aan ongeveer 90%. En dat is een derde grens, zou je kunnen zeggen... die in dit soort van circuits wordt gebruikt. Want bij 90% verrijking heb je zo ongeveer het... het het beste materiaal om een atoombom van te maken. Ja, wat wilde Iran eigenlijk zelf? Zij wilden 20 procent. En de vrees was in het Westen dat dat meer een soort dekmantel was. om uiteindelijk toch naar die 90 procent te gaan. En daarnaast was er dus de vrees dat bij die 20 procent. ze toch ook zouden gaan proberen om daar een explosief van te maken. Want in principe is dat mogelijk. Hoe gaat dat eigenlijk in de praktijk terugbrengen tot 5 procent? Wat moet je daarvoor doen? Ja, ze hebben dus inderdaad verrijkt uranium tot ongeveer een 20 uh, dat, dat, kun je, dat is vast materiaal. Dat kun je weer gasvormig maken. Dan heet het uranium hexafluoride. En dat meng je dan met natuurlijk uranium. Natuurlijk uranium wat je uit de grond haalt. Dat heeft een verrijking, zou je kunnen zeggen, van 0,7 En als je die twee gassen dan met elkaar mengt... dan kun je weer teruggaan naar 5 Juist. Dank, Wim Turkenburg. Tot zover Iran. En nu de kranten van morgen vroeg, want die zijn reeds gelezen... door Freddy van Tijn en die zit hier naast mij en ze heeft een overzicht ervan samengesteld... dat ze nu begint voor te lezen. De Britse bank Barclays gaat hooggeplaatste bankiers... vanaf volgend jaar een extra maandelijkse bonus geven. De Volkskrant schrijft dat persbureau Reuters... een intern memorandum van de bank heeft waaruit dat blijkt. Die maandelijkse betalingen zouden dan in de plaats komen... van de jaarlijkse bonussen, want die heeft de Europese Unie... per januari aan banden gelegd. Musea die kunst willen verkopen, moeten dat voortaan van tevoren... Op een Maken. Belangrijke nationale kunstwerken kunnen dan niet meer zomaar naar het buitenland worden verkocht of aan een particuliere verzamelaar. Trouw schrijft dat de Nederlandse Museumvereniging morgen met nieuwe regels komt. Ja, aanleiding is de veiling in 2011 van een belangrijk werk van Marlene Dumas. Dat is een van de succesvolste Nederlandse kunstenaars. Museum Gouda liet het schilderij uit financiële nood veilen bij Christie's in Londen. Een grote verontwaardiging in de hele museumwereld. Die vond dat Gouda dat schilderij eerst aan andere Nederlandse musea had moeten aanbieden. Na de verkiezingen volgend jaar in Afghanistan komt er een politiek stabiele situatie. De kandidaten zijn oude bekenden van beide kanten en die zullen deals sluiten. Ze weten allemaal, als er geen politieke stabiliteit komt... stopt het Westen met geld en dan stort alles in elkaar. Dat voorspelt Klingendaal-onderzoeker Kaminga in Trouw. Hij is dus niet bang dat er weer een burgeroorlog komt... zodra de internationale troepen weg zijn. Vorige maand blijken bankiers van J.P. Morgan... J.P., J.P., JP, Morgan, feesten hebben gevierd in de balzaal van Buckingham Palace. En straalend middelpunt was een topman van de bank die net een schikking van bijna 10 miljard euro had bereikt met de Amerikaanse toezichthouders. Een schande. Maar het blijkt prins Andrew te zijn, de tweede zoon van koningin Elizabeth, die de zaal voor een avondje heeft verhuurd, schrijft de Volkskrant. Een socialistisch Kamerlid ziet de voordelen. Hij zegt in de Financial Times... de winsters kunnen zo'n 100 miljoen pond per jaar verdienen... met het verhuren van kamers op Buckingham Palace. Dat scheelt de belastingbetaler weer. En Gordon, jurylid bij Hollands Got Talent... reageert in de telegraaf op de reacties op onder meer Amerikaanse sociale media. Gordon werd uitgemaakt voor racist... nadat hij tegenover een kandidaat met een Chinese naam... grapjes had gemaakt over menus in Chinese restaurants. Hij zegt nu, ik wilde niemand kwetsen. Ik doe dit jurywerk al heel wat jaren... en in de afgelopen tijd zijn er wel meer dingen gezegd en geroepen... die wellicht grensoverschrijdend zijn... maar die nu eenmaal bij mijn persoonlijkheid passen. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. In fondo al mare Yo muoio per te muoio per te From the dark secluded valleys I heard the ancient songs of sadness But every step I thought of you Every, every footstep only you Every star a grain of sand The, the leavings of the a dried up ocean Tell me how much longer much longer C'è una città nel deserto e riposa La vanità di un antico re La città riposa in pezzi Dove il vento urla All'avvoltoio These are the works of man This sono is the sum of ambition. our ambition yeah, yeah. We'll make a prison of my life no, no. If you became another's wife Che i miei nemici siano liberi Io cado e sono qui Muoio per te Muoio per te I have never in my life Got more alone than I do now Although I claim to minions Cosa sono qui? Sono niente così Non ci sono vittorie Nelle nostre storie Senza amor Through from Jerusalem, I walked a lonely mile in the moonlight, though a million stars were shining, my heart was lost on a distant planet, and she ran my cabin en Sting mooie per T. Goedenavond, Bertus Hendricks, Midden-Oosten-expert van Klingendaal. Welkom. Twee berichten uit Egypte dit weekend. De ambassadeur van uh, Turkije is weggestuurd. En ik citeer: Het recht op demonstreren wordt aan banden gelegd. En dan vraagt uh, de leek zich af: Is Egypte weer terug bij af na de beroemde Arabische lente? En vooral ook: hoe zit het dan met die twee? andere Noord-Afrikaanse landen die uh, toen opbloeiden in die Arabische lente... Libië en Tunesië. Um, hoe, hoe zie jij de situatie daar? Um, als we beginnen met uh, Libië, wat uh, een van de grootste landen is... ook met de met grootste problemen... Um, dan uh, moet je vaststellen dat uh, het onvermogen om een centrale regering... en een centraal gezag te uh, vestigen, dat dat het belangrijkste is... De, uh, eigenlijk wordt de dienst uitgemaakt door milities. Milities van bepaalde steden bepaalde politieke groeperingen, bijvoorbeeld uh, islamistische milities... of uh, uh, stamachtige milities in Zentaan, Beduïnestammen. Uh, in Misrata, daar heb je een aparte militie. In Benghazi heb je weer andere. Ja, sterker, ik, ik las een bericht van al Jazeera dat er geschat wordt dat er wel vier of vijf keer... zoveel gewapende manschappen zijn als tijdens de opstand. Ja. Dat er alleen maar meer zijn gekomen. Ja, ja omdat uh, ik, als er een vacuüm is... dan is er altijd een groepering die daarin springt. En... Uh, Kijk, in Libië is natuurlijk een gigantisch groot land. Gigantisch rijk. En het heeft maar zes miljoen inwoners. Dus je kunt je voorstellen dat de, de, de, de competitie... Om een centrale plek in de macht. en daarmee ook toegang te hebben tot die enorme rijkdommen. dat die heel scherp is. En daar spelen regionale, tribale. Uh, en, en, en, en, en dan ook nog religieuze tegenstellingen mee. als we met name de politieke islam denken. Uh, nou, dat is een heftig feit. Maar ja, het, het is wel verontrustend dat men dus niet in slaagt. om sneller tot zo'n uh, centraal gezag te komen. Nu is het vaak zo dat de regering die milities inhuurt. Ja. Uh, en dan vervolgens zeggen jullie moeten weg. Maar dat ze dat inhuren komt omdat men geen alternatief heeft. omdat In dat vacuüm springen dan die milities. En er zijn geen tekenen dat er een, een groep is... die het overwicht gaat krijgen in deze machtsstrijd? Uh, nee, nog niet. Nou, Misrata was een belangrijke. Dat is stad uh, 200 kilometer ten westen van Tripoli, de hoofdstad. Uh, die was heel machtig. Maar die zijn dus nu teruggetrokken onder druk van grote demonstraties. Uh, maar uh, de, daarmee is het probleem nog niet opgelost. En de opbouw van een nationaal leger dat gaat heel erg langzaam... omdat degenen die nu uh, delen van de macht hebben... erg aarzelen om uh, zich uh, terug te trekken. En uh, ja... De, en dat neemt natuurlijk uh, rare vorm aan. Bijvoorbeeld zelfs de premier is een, een tijdje geleden uh, uh, een, een korte tijd ontvoerd. Uh, een, een, een kort geleden was het de, de, de tweede man van de, uh, de veiligheidsdienst die ontvoerd is. En ironie, uh, de mensen van Misrata, die milities... Uh, die werden op een gegeven moment bedreigd door andere milities... die ze hebben op een gegeven moment hun toevlucht gezocht... in het huis van Abdallah Sanusi. Dat was de, de, de man van de geheime dienst, de grote man van, van Gaddafi. Ja. Dus dat dat, dat, dat ja, voorlopig blijvende gezags- en machtsvacuum... Dat is, dat is zorgelijk. Is dat ook zorgelijk voor de toestand in omringende landen? Zeker, omdat vanuit eh, Libië, waar heel veel wapens zijn... en waar de, de grenzen heel poreus zijn... Ja, dan gaan het, eh, met name Tunesië, Algerije zijn bang... Eh, dat er een soort spillover-effect is ja. naar hun landen. Nou, denk aan Mali. Hè, de, ook ook de, de, in Mali zijn problemen... en daar zijn ook heel veel eh, mogelijkheden voor Libische elementen... Of die uh, uh, jihadisten die, die in Libië het geleerd hebben, daar hun wapens hebben gekregen. Dus uh, dat is nogal een groot probleem voor de buurlanden. Ja, he. ik wil niet steeds de wijze uithangen, maar dat bericht in Al-Jazeera, dat uh, melden, dat gaat zich zelfs vertalen tot in de horen van Afrika. Ja, ja, ja dat, dat, die, die, dat gevaar bestaat overal waar er in zoals in Somalië, dus waarden zijn van instabiliteit. Kijk, met al die poreuze grenzen vindt die wapens en de, en de vinden hun weg daar naartoe. Maar goed, het belangrijkste land waar het aan gewoon om gaat in de Arabische wereld is Egypte. Ja. En ook in Egypte gaat het dus niet goed er is daar een koep geweest die de hele uh, de zaak heeft teruggereden. weliswaar een koep met enorm veel steun van een groot deel van de bevolking die genoeg hadden van de moslimbroeders die ook een beetje alle fouten hebben gemaakt die ze konden maken maar het blijft daarom niet minder een koep en je ziet dus dat met het geweld wat er geweest is bij de ontruiming van die plek zijn de tegenstellingen ook zo ontzettend groot geworden dat er is nu absoluut geen enkele dialoog meer tussen zeggen, de, de, de moslimbroeders die zeggen wij zijn gekozen en wij, wij accepteren die koep niet. En uh, de aanhangers van generaal Sisi, die de leider was ja. hiervan. En uh, die, uh, die, die zeggen nee, die moslimbroeders moeten totaal worden uitgeroeid. Ja. En dat zie je ook in die nieuwe, in die nieuwe wet. Uh, er komen alle verboden. Je moet toestemming hebben voor demonstraties, veld van tevoren. Er mogen geen uh, bijeenkomsten plaatsvinden in moskeeën. En zelfs is er een artikel die het in de toekomst mogelijk maakt dat verkiezingsbijeenkomsten ook verboden worden. Nou, ja. dat, dat is dus een uh, weinig hoopgevende situatie. Uh, we gaan even over naar Tunesië, waar de Arabische lente begon. Aan de lijn is Drish Oushi, bedrijfseconom, voorzitter van de stichting Investeren in Tunesië. Goedenavond. Goedenavond. Wat is uw indruk van Tunesië drie jaar na de opstand? Ehm um... Ik denk zelf dat eigenlijk op het gebied van vrijheid is uh, behoorlijk heel veel uh, geboekt. Uh, mensen voelen zich uh, steeds vrijer nu. Uh, de meningsuiting is er eigenlijk uh, nooit zo geweest uh, de afgelopen jaren. Uh, maar op het gebied van economische ontwikkeling en, uh, en werkloosheid is het eigenlijk uh, weinig uh, gebeurt. Ja. Maar en dat u zegt... heeft uh, verschillende redenen. Oké, okay, maar eerst, u zegt eerst politiek. Gaat het de goede kant op? Is het uh, een stabiele toestand? Ja, politiek uh, is ook men aan het zoeken. Uh, oh ja. daar. Dus ik zeg niet uh, nu uh, heel resoluut dat het uh, gaat richting de goede kant. Uh, uh, ik denk zelf de normale burger daar is een beetje zat van al die uh, tegenstelling bij de uh, politieke elite. Uh, hij zoekt gewoon uh, een normale en fatsoenlijke akkoord tussen die mensen. En uh, het lukt al uh, nu bijna vier maanden niet... dat ze gewoon een akkoord over een inzetregering en dat ze eigenlijk bepaalde stappen zetten richting, richting een, uh, een stabiele uh, systeem. Ja, is de, is de democratie uh, inmiddels geaccepteerd, denkt u? Ja, dat denk, ik denk dat het... Dat is het grootste probleem eigenlijk in Tunesië. Ja. En uh, dat, uh, kijk, de democratie is het op zich: uh, dat de minderheden accepteren dat de meerderheden mogen regeren. En dat is een groot probleem in Tunesië. Eigenlijk de minderheden accepteert dat niet. En ja. Eigenlijk de mensen die al uh, 60 jaar in de macht zitten of uh, hebben gezeten... ...accepteren niet dat uh, nieuwe uh, mensen aan de macht komen... Ja. ...en ze proberen allerlei dingen te grepen om dat te saboteren. En u, u zei uh, economisch gaat het nog niet de goede kant op? Nou ja, economisch gaat Hoe het uh, volgens mij... Ja, vooral. Uh, ik denk dat uh, voor een deel komt het eigenlijk door de economie, internationale economische omstandigheden. Tunesië. Ja is het voor 80% eigenlijk gereueerd aan de Europese Unie. Dus als het hier uh, niet goed loopt, uh, dan loopt het zeker niet goed in Tunesië. Dat is ten eerste. En ten tweede, ja, door al die, uh, al die vrijheden... heeft eigenlijk Tunesië uh, in de afgelopen anderhalf jaar of twee jaar... bijna 30.000 staking uh, uh, gehad. 30.000, ja. Ja, dus eigenlijk, dan praat ik op, op, op alle stakingen, dus alle... Staking in de verschillende fabrieken en bedrijven enzovoort. Ja, het is echt te gek. Vooral de positie van de vakbonden in Tunesië is een beetje abnormaal. Bertus Hendricks, hoe zie jij de ontwikkelingen in Tunesië? Nou, ik ben het met de spreker eens... dat bij alle teleurstellingen over de Arabische lente en alle mislukkingen... het beeld er nog het beste uitziet in Tunesië. Ook daar hebben ze grote problemen. Ook daar, eh, zeker na de omwenteling in, in Egypte... heeft met name het seculiere kamp... die dus het moeite heeft eh, om te accepteren dat... Eh, wat meneer zei, dat de meerderheid die aangevoerd wordt... door zeg maar de Tunesische moslimbroederschappen, de, de Ennachta-coalitie... Eh, dat die... Nog steeds in het centrum van de macht zit. En, uh, en zeker nadat er politieke moorden zijn geweest uh, op uh, twee vooraanstaande politici, of drie eigenlijk, uh, is met name, uh, laten we zeggen, het seculiere kamp uh, in opstand gekomen. Grote demonstraties. En daar speelt de vakbond, de UGTT, ook een belangrijke rol in. Anders in Egypte was het het leger. Hier is het met name de UGTT, de grote vakbond. En die eisen dat eigenlijk Nagda uh, de regering verlaat. Want zeggen ze: uh, jullie zijn mede voor deze moorden. Die moorden worden weliswaar gepleegd door de Ansara Sharia, dat zijn die radicale salafisten. Maar jullie hebben eigenlijk een oog toegeknepen. En in het geval van een van die moorden daar hebben jullie zelfs een waarschuwing die via de CIA kwam dat die man bedreigd werd. Ja. Hebben jullie niks mee gedaan. Nee. Dus jullie zijn verantwoordelijk en dus moeten jullie weg. En dus weigert men elke verdere samenwerking met de zittende regering. En nou ja, die crisis die is nu al een hele tijd gaande. En uh, en is onder druk van de demonstraties... onder druk van de vakbonden, de, de, de werkgevers en de orde van advocaten... ermee akkoord gegaan dat men dan eh, een stap terug zal doen... En dat men dus plaats zal maken voor een regering van nationale eenheid. Die zou dan moeten worden aangevoerd door technocraten die niet tot het, een van de politieke hoofdstromen zouden behoren. Maar men kan het steeds maar niet eens worden over wie dan. Mensen nee, van de centrale bank. Het ziet er in ieder geval beter uit dan in de vorige Het Egypte ziet er tot nu toe Olympie, nog beter uit. Ja, ja. ja. En een we chaos een verstart oh. regime. Ja. Als er nog enige hoop is, dan moet die van Tunesië komen. Ja, meneer Oeschi, u. Sorry. U, er dus, u bent het er ook mee eens dat van die landen Tunesië dat eigenlijk per saldo nog het best voor staat? Ja, zeker weet. Ik was zelf eigenlijk in juni, voor eigenlijk die tweede uh, moordaanslag, uh, dat er geweest is het. En ik uh, ben bijna... Uh, ja, het was eigenlijk een congres in de noordelijke kant van, van de hoofdstad van Tunesië... over investeren in Tunesië. En ik reis bijna twintig kilometer daar naartoe. Het was eigenlijk niks op te merken dat het eigenlijk uh, echt een, een land in transitie... De wegen waren vol met mensen die gaan naar hun werk. Overal waren gebouwen aan het bouwen. En ja, het leven in, in volle kracht kun je zeggen, ja. maar... Ja, uh, iedere keer komt eigenlijk een grote crisis. Ja, en dat, dat verstoort eigenlijk de he het hele proces. Ja. En, uh, en ik, ik heb het gevoel dat het vooral de crisis zit bij de politieke elite. En niet ja. echt in de, in, in, bij de mensen in straat. Die, bij de gewone mensen spelen hele andere en belangrijke rollen. En ik, ik, ik, meen, ik deel eigenlijk de mening van uw gast niet helemaal over die circulaire en die scheiden... Uh, over die scheiding die hij maakt. Omdat ja, het klopt dat het namelijk eigenlijk een islamistische partij... die in de regering zit. Maar er zit mij nee, eigenlijk een socialistische partij. Okay. Het tekent ook ja, ja, ja. bijvoorbeeld. Er zit okay. ook een andere partij, een circulaire partij. En het probleem is het niet zo zwartvind... van circulieren en islamisten zoals vanuit hier wordt gezien. Het, het, het probleem zit dieper eigenlijk. Mensen die gewend zijn 60 jaar aan de macht te zitten... en opeens moeten de macht delen met anderen. Dat Dankjewel. is een grote probleem. Ja. En ze ja. geven iedere keer een andere kleur, volgens mij. Dank Trish Uzi en dank Bertus ja, okay. Hendricks. Tot zover ja. de nasleep en de erfenis van de Arabische Lente.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 Ja, van eigen bodem. Kristel met bottles. Goedenavond uh, Damian Denise. Goedenavond. Hoogleraar psychiatrie. En nu gaat uh, het podium op met een uh, monoloog. Dinsdag al tijdens het gala van de wetenschap in de Schouwburg. En ja. in december in het theater De Brakke Grond. En het thema is angst. Ja. Uh, maar ja, je vraagt je af op treden in een theater. Een professor treedt eigenlijk al wekelijks op in een collegezaal. Ook voor het publiek, ja. toch? Wat is het verschil? Uh, ja, wat, dat is een goede vraag. Wat is het verschil? Wel, um, er zijn een paar dingen die toch anders zijn. In, uh, in theater kan je iets, meer, of iets, iets andere dingen doen dan in, tijdens een collegezaal. Je kan toch meer gebruik maken van gevoel, van emotie. Um, dat is één. Een tweede is dat ik, ik het gevoel had dat je, als je in de rol zit van een professor... Je nogal uh, in een harnas zit van de wetenschap. Dat je niet altijd kan zeggen wat je zou willen U zeggen. Je voelt zich begrensd. Ik voelde mij begrensd, inderdaad. Geef eens een voorbeeld. Uh, nou ja, soms denk je dat je in je werk een aantal uh, waarheden op het spoor bent, dat je iets vindt. En dan kan dat niet altijd meteen vertaald worden... in de wetenschappelijke gemeenschap... In, in een publicatie of een vinding... omdat men heel conservatief is. Niet altijd oh ja. zomaar iets accepteert. Dus, dus als het te veel afwijkt... van de gangbare werkelijkheid. Ja, is het, uh, het is heel raar. raar, raar, raar. Wetenschap heeft altijd zo'n idioom... van vernieuwend te moeten zijn... maar als je echt Heel vernieuwend bent, ja, dat is nog niet zo heel makkelijk om dat verkocht te krijgen. Nee, nee. Dus, de, men zegt altijd: een goede wetenschapper is ook eigenlijk iemand die in staat is om zijn waarheden te verkopen. Wij denken eigenlijk, als buitenstaande wetenschap, is onbegrensd, maar u zegt ja, juist niet: eigenlijk. het is niet, het is, ik vind dat het steeds cons conservatiever wordt, het steeds steeds moeilijker conservatiever wordt. Ja, ja? Vind ik wel. Ja, dan vraag oh, ik weer dus, een voorbeeld. Um, wel, kijk, wetenschap werkt op, op een systeem waar je, je moet eerst geld aanvragen om, om onderzoek te kunnen ja, ja. doen. Als je heel innovatief onderzoek doet, het is zo dat je krijgt geld van, van een instantie en die laten daar reviewen door collega's of door andere commissies. Als het zo heel vernieuwend is dat mensen dat niet herkennen, dan gaan ze daar nooit geld voor geven. Nee. Dus het meest innovatieve onderzoek krijgt geen geld. Je moet altijd een soort van compromis vormen ja. door wat gematigd te zijn. Um, dat is dan op het vlak van het geld vinden, dan op het vlak van het publiceren. Daar geldt hetzelfde. Als je je artikel gepubliceerd krijgt in een journal, ja, dan wordt het weer gereviewd weer door collega's. Ja, ja, dat, Als je ja, daar iets heel nieuws vertelt, iets heel anders, dan, dan kom je dan weer met diezelfde gemeente. Grote... Ja. Ja. Dus het is een beetje een zelfbehoudend systeem waardoor het echte nieuwe dingen heel lastiger door te krijgen. En ik denk ook dat uw vakgebied, de psychiatrie, zich meer bij uitstek leent voor. Het theater dan veel andere wetenschappen. Dat, er zijn veel verhalen te vertellen. Er zijn veel dat. verhalen te vertellen, ja. Juist. Dat is een beetje het geluk van de psychiatrie. Daar zit je op de rand van, van de, nou, de neurowetenschappen... maar ook wat meer de geesteswetenschappen. Waardoor dat verhalen en het woord... natuurlijk heel belangrijk kunnen zijn in de overdracht van kennis. Ja. En daar proberen we dankbaar gebruik van te maken. En ik, en ik zei het al, uw thema van die monoloog is angst. Ja. Kunt u uh, kort zeggen, wat is angst? Um, ja, angst is een, een emotie. En dat is al lastig. Ja, wat betekent dat dan? Een emotie die uh, heel veel in beweging zet bij mensen. Het is een emotie die iedereen kent. Dus alomtegenwoordig. Heel belangrijk om te overleven. En die vind ik in onze maatschappij eigenlijk bijna exclusief bekeken wordt als iets negatiefs. Ja. Terwijl het ook iets heel goeds in zich draagt. Het is niet alleen belangrijk voor de overleving... maar het vertelt ook, ook iets over wie wij als mens zelf zijn. Je wordt in de angst geconfronteerd... met heel veel beperkingen van jezelf. En ja. het is dus goed om in de angst ook uh, te kunnen erkennen... wat die beperkingen zijn. Nogmaals, ik spreek over de normale angst. Niet tenminste de mensen die helemaal over, overweldigd zijn door angst. Want nee, dat kan maar dus het is moeilijk zijn. in het algemeen iets over te zeggen... want angst is voor iedereen uh, verschillend. Ja, voor je verschillende maar er zit er toch een soort van patroon in dat al heel lang bestaat. Je hebt typische fysieke verschijnselen, trillen, zweten, hartkloppingen. Ja. En de, de echte angst bestaat uit het gevoel om dood te gaan, niets meer te kunnen doen. Het is compleet verlammend of juist uh, zet heel veel in beweging. Dus als als gevoel is het wel iets heel algemeens. De ja. dingen waarvoor mensen angst zijn, dat kan enorm variëren, maar ja. het gevoel zelf is vrij algemeen universeel. Ja. En waarvoor mensen bang zijn... is daar ook een patroon in te ontdekken. Waar zijn we tegenwoordig vooral bang voor? Wel tegenwoordig zijn we voor heel veel dingen bang. En voor heel veel dingen waar we niet eens bang zouden moeten voor zijn. De typische dingen waar wij nu bang voor zijn... zijn voeding bijvoorbeeld. Wij zijn bang dat ons eten vergiftigd is. Wij zijn bang voor koolhydraten. Bang voor gluten. Klimaat. Wij zijn bang voor de klimaatopwarming. Voor de stijging van de zeespiegel. We zijn bang voor de wolf dat de He, wolf. wolf oprukt, dat er griep komt. Ja, infecties zijn ook zoiets, ziekte. daar zijn we enorm bang voor. We zijn bang dat we met, door de meest zeldzame virussen en bacteriën zullen besmet raken. En de maatregelen die we nemen... En maar u zegt dat allemaal alsof u het allemaal enigszins euh, overdreven aksten vindt. Wel, ja, ik vind dat we daarin overdrijven. We, we hebben te weinig voeling met de realiteit en veel reacties die we... Uh, die we hebben, veel maatregelen die we nemen, die zijn ook overdreven. Kijk bijvoorbeeld naar de Mexicaanse griep in uh, 2009. Ja. Daar zijn toen in één klap 34 miljoen vaccins gekocht. Uh, dat zou een nachtmerrie worden. De Ap Oosterhuis, die voorspelde een apocalyps, ja. een pandemie. Ongekend. En uiteindelijk bleek dat die griep maar de helft van de slachtoffers veroorzaakte dan een, als een gewone seizoensgriep. Ja. Um, en, en zo gaan ze maar door. SARS-infectie. De SARS-infectie heeft iets van 70%. 37 miljard gekost wereldwijd om het te bestrijden. En er zijn 740 mensen overleden in totaal. En dat breekt paniek uit alsof op de, alsof de ja. dam iemand gaat schreeuwen. Alleen nou ja, het, typisch voorbeeld vind ik de damschreeuwen. Waar mensen elkaar onder de voet lopen... Alleen maar omdat iemand schreeuwen. Dat is veel erger dan, dan schreeuwen eigenlijk. De reactie is veel erger Ja, en dat is, juist, dat is juist het dodelijk van angst. Veel heeft met de verbeelding te maken. Mensen gaan zich allerlei dingen inbeelden. En men kijkt niet meer naar de realiteit. Men kijkt wat er zou kunnen gebeuren. Men ziet allerlei potentiële gevaren. En dat komt natuurlijk omdat dat, dat moment van de Damschreeuwer... enkele weken na het voorval kwam in, in Apeldoorn... Maar goed, het ene heeft niks met het ander te maken. Maar in de, in de verbeelding gaat van alles We zijn gebeuren. allemaal bezig die angst te bezweren. Alle kinderen moeten een fietshelmpje op. We doen ja. winterbanden in de, om de auto. Juist. Onze vrijheden, vind ik, worden in onze maatschappij enorm beperkt... door een overmatige behoefte aan controle om angst te bestrijden. Ja. En wat het, het paradoxale is dat wij bang zijn... onze identiteit, onze vrijheid te verliezen in de angst. Maar door terwijl, de maatregelen de die we maatregelen... nemen... offeren we ze zelf op voortdurend. Ja. Wat kunnen we doen aan onze angst? Well, wat we kunnen doen is eventjes een moment stilstaan... Uh, proberen die angst... Uh te accepteren en uh, opnieuw te kijken of we niet op een andere manier ons kunnen verhouden tot dingen die angstopwekkend zijn, door bijvoorbeeld te vertrouwen dat dingen goed zullen lopen. Dat is iets wat we afgeleerd hebben. Vertrouwen uh, dat uh, er niet zo'n extreme gevaren zich zullen afspelen en dat het wel beter loopt dan dat we zouden denken. Maar dat is heel lastig om dat erop ja. op te bouwen. Dat zijn we een beetje kwijtgeraakt. Heb ik ja, we zijn een beetje gewend aan het risico meiden. Heel risico ja talloze verzekeringen worden genomen, continu. Ontzettend, dus... ja, Nederland is op één na het meest verzekerde ja, volk juist, ter wereld. Het ja, ja. meest verzekerd ja. zijn de Engelsen, maar Ja, en dan komen de Nederlanders, die, ja. die, er zit een soort van onder... angst onder... Uh, om de dingen niet onder controle te hebben. Ja. En u zelf, bent u ook angstig? Dat valt redelijk goed mee. Uh, oh. Ik ben natuurlijk, zoals iedereen, ook angstig. Dat moet ook, voor de kleine dingen... Ook voor grote dingen. Maar ik heb gelukkig geen angststoornis. Maar Bent u angstig als er, om dinsdag het podium op te gaan? Absoluut, ik ben enorm bang. Ja? Ja, zeker. Ja, absoluut. Ja. Maar ik zie het ook als een uitdaging. Dus dat probeer ik ook. Ik, ik denk als je de angst overwint... dat je een, uh, altijd iets bereikt. Dat dat een soort van een overwinning is op jezelf. En dat je een stapje verder komt. Dus ik zie het als een uitdaging... waar ik mezelf mee kan overtreffen. Ja, nou mag ik u dan veel succes wensen. Dinsdag en... De, uh, in de maand december in, ja, uh, in de, de Grond. Hoogleraar psychiatrie Damian Denis. Bedankt. Dankjewel.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 Eigen bodem Tunes met Train of Life. En nu, dames en heren, restaurantiers opgelet. Wij gaan praten over de Michelin-sterren die morgen worden bekendgemaakt... en wel met Hiske versprillen. Ook wel bekend als de nieuwe Johannes van Dam... namelijk zijn opvolger als auteur van zijn rubriek Proefwerk in het Parool. En als u wil weten hoe ze eruit ziet, kijk dan op onze webcam... of naar die rubriek, want daar staat haar foto naast. Waarom, eh, Hiske... Welkom. Is dat nou wel verstandig? Dat je dat men weet hoe je eruit ziet. Dat die foto ernaast. Staat. Ja, ja. ja daar hebben want we Johannes wel... werd al, overal herkend, zo koud hij binnenkwam. En dan ging er ook een siddering van ontzag door zo'n uh, zo zaak. Ja. Had jij niet zelf een beter een tijdje onherkenbaar uh, kunnen blijven? Ja, daar valt op zich natuurlijk wel iets voor te zeggen. Maar ik ben het ook wel met Johannes eens, die daarover ook altijd zei. Je kan heel weinig verhullen als restaurant. De soep is al klaar... en uh, het moet, dingen moeten voor het grootste gedeelte... alleen nog op het bord worden gelegd. Het kan dan inderdaad gebeuren als je herkend wordt... dat je misschien de grotere frambozen op je toetje krijgt, ja, bijvoorbeeld... Ja, ja. Maar um, ik denk niet dat dat uiteindelijk heel veel kan uitmaken. Ik denk dat een slecht restaurant zich niet veel beter kan presenteren dan dat het is. En een restaurant en een recensie wordt ook niet beter doordat je er gegeten hebt zonder dat men wist dat je er was. Nee. Nee, nee, dat nee, denk nee. ik niet. En het is ook wel zo dat Johannes was een stuk herkenbaarder dan ik. Hè? En, uh, ik ja. en ik sta ook een beetje opgetut op de foto's. Oh, dus ja. ik hoop dat als ik een beetje underdressed in het restaurant kom... dat, uh, ja. dat mensen me dan de eerste tijd misschien en nog niet zo snel... En samen met iemand anders, hè, zodat het ook niet opvalt. er zijn gewoon twee dames die zitten Twee eten. dames. Ja, ben je al herkend? Ik weet het niet. Ik, nee, okay. ik, heb ni ik heb niet het idee zelf. Ja. Is het eervol om Johannes van Dam op te volgen? Ontzettend eervol natuurlijk. Ja. Heel eervol, ook, ook uh, heel eng. Heel spannend. Ja. En was het ook nog spannend wie het zou worden? Dat weet ik eigenlijk niet. Oh, ja, dat, ik uh, heb gehoord dat er achter de schermen nog wel uh, een hele strijd is geleverd. Maar... Ja, maar daar heb ik mezelf uh, niet, niet in... Uh, in gemengd. Nee. Nou schreef Johannes van Dam die rubriek 20 jaar lang, ruim 20 jaar, uh -huh. onder de naam Proefwerk. En eh, het lijkt mij een lode last om dat over te nemen. Heb je er nog over gedacht om de titel te veranderen? Om het anders te noemen? Ik heb er wel over nagedacht, maar ik denk dat uiteindelijk, als je een restaurantrecensie wil schrijven, is daar... Uh, zijn er niet zo heel vers veel verschillende formats voor? Want ja. je gaat ergens heen, je zegt wat je ervan vindt en dan geef je er of een cijfer aan of een aantal sterren. Dat gebeurt eigenlijk overal op ja. precies dezelfde manier. En het proefwerk, op de manier zoals het de afgelopen tien jaar in de krant heeft gestaan, is bedacht door Matthijs van Nieuwkerk toen hij uh, ja. hoofdredacteur was. En natuurlijk echt groot gemaakt door Johannes. Um, en het, we vonden het ook goed om het zo te houden, om, juist omdat het zo'n. Ja. En Matthijs had die cijfers. Bedacht. Ja, Stel die prijs op, prijs op. Ga je ook onvoldoende schrijven? Nou, ik, ik hoop niet te vaak, maar als nee. het nodig is, zeker. Ja. Zes min was het al, hoor ik hier. Ik heb Zes min, min ja. Oh. Afgelopen Staat, restaurant in Noord. Ja, oké. Okay, wat erg. Ja, ik ben <laughs> erg van Noord. Ja. Wat ga je anders doen, dan Johannes? Um, nou. Wat ik anders ga doen van Johan dan ja. Johannes is hopelijk. Ik vind het, wat het belangrijkste en het leukste was aan proefwerk zoals Johannes het deed. was dat het niet alleen maar een soort service rubriek was. Nee. Waarin je dus alleen kan zien. oh, ik wil ja, uit eten. nou heen, laten we daar uh, ja. nou maar heen gaan. En wat Johannes altijd deed. was daar dus een soort extra laag aan geven. doordat hij zo verschrikkelijk veel wist. Ja. van ongeveer alles wat er te weten was over eten ja, en het was over rechten. Ja, ja absoluut. een hele leerzame en rubriek. Ja, een hele leerzame rubriek. Dat wil je ook nastreven. Nou, de... nou dat, dat wil ik eh, tot op zekere hoogte nastreven. Alleen zo goed als Johannes kan ik dat niet, want ik misschien weet over gewoon 20 jaar precies. Gezien. Misschien over twintig jaar. Wat ik zelf heel interessant vind altijd aan restaurants is om te kijken waarom. Wordt een bepaald restaurant zo populair ja, op deze plek in de stad? Dat He, wat is een, zegt het over ons? Een sociale ons? aspect. Precies. Ja, ja. Dat wij met z'n allen naar een bepaalde tent ja. toe willen. Dat ja. er ineens vier, dat er ineens veertig restaurants ja. in de stad zijn met kale muren en, uh, ja. en dat soort dingen. Wat, wat, wat, wat betekent dat en wat ja. zegt het over Amsterdam? Ik zei het al morgen de Michelin Sterren. Is dat een spannende dag ook voor jou als culinaire journalist? Of? Ja, op zich. Nou ja, het is niet dat ik er van wakker lig of zoiets. Nee. Dus ik denk dat dat meer is voor de chefs die je misschien in ontvangst uh, zullen ja, ja, ja. nemen. Maar ik ben wel heel benieuwd wat er morgen ja, gaat want, gebeuren. Want er lijkt heel wat veranderd te zijn op sterrengebied. Hè. Ron Blauw verliet zijn twee restaurant en die ging eenvoudiger koken. En Sergio Herman sluit het drie sterrenrestaurant, Oud Sluis en die begint nou een nul sterrenrestaurant. Uh, is dat een trend? Sterren opgeven? Nou, vanaf st zien? Ja, zien. Sterren, oh, het sterren teruggeven kan eigenlijk niet. Hè? Het is nee, niet maar... alsof je iets aan de muur hangt, nee. zeg maar. Maar goed, wat Ron Blauw die heeft met hem vrij veel poeha inderdaad gezegd... Het we, gaan het, uh, ja. we gaan ermee stoppen. Het zou best kunnen dat, uh, dat, dat meneer Blauw morgen alsnog één van zijn sterren... of misschien zelfs allebei zijn ja. sterren mag behouden. Dat ligt er heel erg aan... Uh, ja, of Michelin zijn ook op ja, een andere manier naar restaurants nee, maar die, gaat kijken. dat er anders naar sterren wordt gekeken. Want ook Lucas Rieven zegt, ik, ik heb liever een vol restaurant dan een ster. Ja, ja precies. Kan je ook ziet met de dat crisis toch, te maken hebben zeker, natuurlijk. Nee, je ziet zeker een bepaalde, bepaalde kanteling ook bij het, het hogere segment. Ook bijvoorbeeld Beluga, het restaurant in Maastricht, ja. dat net uh, een hele verandering is ondergaan om ook om toegankelijker te worden. Maar ook om iets goedkoper te worden. Wat ook voor ons als, uh, als uiteten niet uh, natuurlijk ja. prettig is. Um, ik zou me heel goed kunnen voorstellen... dat Michelin uh, de keuze maakt om daarin mee te gaan. Mm -hmm. Kijk, ja. het probleem met Michelin is natuurlijk toch... dat het een beetje een stoffige gids is. Een hele papieren gids die eigenlijk als hij uitkomt al gedateerd is. Het gaat natuurlijk over vorig jaar hè, en, uh, en nog iets daarvoor. Um, ik denk, uh, je ziet nu bijvoorbeeld ook dat in Engeland... dat Michelin sterren uitdeelt aan go hele goede pubs. Dus oh ja, ik zou ook. Ja, ja, ja. ik zou ja. Pup hit, pup -maaltijden met Ja, maar dan, uh, dan wel top. heel goed. Ja, ja, ja. Dus ik zou me ook kunnen voorstellen dat er in Nederland. Ik zou het bijvoorbeeld heel leuk vinden als Michelin morgen bijvoorbeeld aan restaurant Rijzel een ster zou, zou oh, uitdelen. Ja. Omdat dat voor, nou in ieder geval voor Amsterdam wel een soort van voorloper is in die nieuwe, simpele keuken. En ook een ja, restaurant. Maar ook qua gezelligheid. Qua gezelligheid. Dat we gehad eerder. Ja. ja. Ja, en ja, die Hans van Wolda, die zei, van Beluga, die zei... Nou ja, zo is het wel genoeg, twee sterren. Ik ga liever meer sporten en mijn zoontje zien. Dat ja. zei hij gisteren in trouw. Ja, dat is ah. toch een andere opstelling tegen dat sterrengedoe. Zeker, ja. ja. Maar nu, uh, tet uh, wie gaan er morgen volgens jou met de sterren vandoor? <laughs> Ik... Ja, ik, ik kan daar echt geen goede voorspellingen voor doen. Er worden natuurlijk wel mensen genoemd, zoals dat dan heet. Ik, uh, uh, uh, maar dat is um, Jannes Brevet, bijvoorbeeld, van Interskaldus. Die wordt al een aantal jaar wordt er gezegd dat hij misschien wel een derde ster zou krijgen. Dat is aan de Nieuwe Waterweg, hè? Of, nee, in uh, zeeuw Nee, in zeeuw is uh, de, de kromme watergang. Oh ja. Zit daar. Um, Interskaldus zit net aan de overkant volgens mij bij uh, Kruiningen daar. Oh, ja. Uh, in het ja. ja, precies. En die wordt al een aantal jaar wordt daarvan gezegd dat zou wel eens kunnen. Ik zou het op zich ook niet zo gek vinden als er toch een derde ster zou vallen. omdat uh, Oud Sluis natuurlijk uh, dichtgaat. gaat. Ja. Maar andere um, uh, mensen die genoemd worden. Dus ook de Kromme Watergang. die heeft er ook twee. Ja. Die wordt ook wel gezegd. misschien komt er wel een derde bij. Mosje Grot van En in Amsterdam. Um, zo, ja, het zou wel heel snel zijn. omdat hij ze natuurlijk net heeft meegenomen van zijn oude restaurant. Ja. Ik, uh, ik weet het niet. Ik ben... weet het niet. Nee. We gaan het, morgen We het, gaan zien. het zien. Ja, heerlijk versprillen. Dank uh, dat je hier was. Veel succes met de uh, opvolging van Johannes van Nam en morgen met de Michelinsterre. Bedankt. Het is vijf voor twaalf. Benedictus vos Deus, pater, et filius, et spiritus Sanctus. Amen. U hoorde de paus vandaag op het Sint-Pietersplein waar het Vaticaan voor het eerst de stoffelijke resten toonde... van de apostel Petrus. Uh, Vaticaankennar Stijn Vens, goedenavond. Goedenavond. Petrus, de naam is ons bekend door de kruisdood van Jezus... maar hoe is het de man daarna vergaan? Nou, uiteindelijk is hij na, die, na de, de dood van Jezus... is hij in Rome terechtgekomen... en is daar onder de, eigenlijk de eerste grote Christenvervolging onder keizer Nero ook een marteldood uh, gestorven... Uh, ook hij werd gekruist, maar hij heeft uh, verzocht... of hij niet op dezelfde manier aan zijn einde kon komen als zijn heer. Dus hij is ook gekruist, maar ondersteboven. Oh. En uh, uiteindelijk is hij... Uh, dat, en dat is gebeurd in, waar, in de buurt van waar nu de Sint-Pieter staat... en uiteindelijk is hij daar ook in die buurt begraven. Ah. En daar stond toen de Sint-Pieter nog niet. Wat stond er wel? Nou, uiteindelijk dat, dat, dat, hij, dat gaf, werd dat graf... werd. Het onderwerp van bedevaarten. Er is een klein gasmonumentje gebouwd. En uiteindelijk heeft Paus Constantijn in de vierde e eeuw daar een grote Sint-Pieter gebouwd. En die is in de 16e eeuw uh, vervangen door de huidige Sint-Pieter. En steeds zijn er miljoenen pelgrims naartoe gekomen. om uh, Petrus te veren, want die zou nou, daar begraven liggen. En wat is er van hem bewaard gebleven? Nou ja, uiteindelijk is hij daar begraven. En men heeft eigenlijk. Even lang voor, ja, voor aangenomen dat, dat hij daar begraven ligt. Tot in 1939 paus Pius XI overleed. En die wilde, zegt hij, zoveel mogelijk in de buurt van Petrus begraven worden. Dus zijn ze eindelijk eens gaan graven onder die Sint-Pieter. Nou, uiteindelijk zijn ze dat graf tegengekomen en ook botjes. Ja. En, uh, nou, de, vraag, de grote vraag was natuurlijk: uh, zijn die van Petrus? Nou, wat, uh, wat ze vonden trouwens waren de botjes zonder het hoofd. Dat is in een andere kerk in Rome terecht te komen. En zonder de voeten, want dat deden die Romeinen. Als iemand ondersteboven gekruist werd, dan rukten ze dat lijk van dat kruis af. Dus het zijn, oh. het zijn alleen maar een paar bordjes. Nou, natuurlijk was de grote vraag, is dit Petrus? Nou, de archeologen waren verdeeld. Er is ook onderzoek gedaan. Um, uh, het was een man, zo is, zo is gebleken, van tussen de 60 en de 70. Uit het begin van de jaartelling, Middellandse zeegebied. Maar echt vaststellen dat het Petrus is... Dat konden ze niet. En toen heeft Paus Paulus VI eind jaren 60 gezegd: Wij zijn ervan overtuigd dat dit Petrus is. En sindsdien oh. ja, leert de katholieke kerk dat Petrus echt daar begraven ligt. Ja. En konden vandaag zijn botten getoond worden. En, en was dat ook voor jou nog een hele belevenis? Nou ja, kijk, het, het grappige is: er zijn eigenlijk twee setjes botten. Eén ligt nog daadwerkelijk op de plek waar ze het gevonden hebben. Onder de Sint-Pieter. En die kan iedereen zien op aanvraag. Hè, dus in een kleine rondlijn. Ik heb vier weken geleden. Zelf daar die paar botjes in liggen. Nou, Juist. dat is toch bijzonder. Dan komt het Peters toch wel dichtbij. Een ander setje botjes is in de privékapel van de paus terechtgekomen. In een doosje. En die zijn vandaag ah, voor het eerst getoond. Ja. En het was, vond ik toch wel een mooi gezicht. Dat paus Franciscus ja, zijn verre, verre voorganger. Als het ware omhelste Peters ja. de rots waar Christus de kerk op heeft gebouwd. Inderdaad. Als die het tenminste is. Dankjewel, Stijn Stijnfans, Vaticaankenner. Dit was Met het oog op morgen. Morgen presenteert Eva Jinek zometeen de echte Jan Hennen... en ik eindig met een gedicht uit de nieuwe bundel... van mijn buurtgenoot Thomas Mulman. Afspraak 4. De afspraken spoelden over de wereld en planten zich onophoudelijk voort. Sponnen ons in een wereld van afspraken in. Dat je mooi was, kon ik je zeggen. Dat je schoonheid toenam als ik dat zei dat pas als jij het zegt, ik besta, dat ik me zonder jouw woorden geen raad zou weten, dat alles wat ik voor je voel, dankzij jou en dankzij de afspraken bestaat. Dat kon ik je zeggen, maar niet tot wanneer. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Steen. Dichter bij het Oog volg het oog op Facebook slash oog op Morgen en via Twitter at Morgen. Dit is Radio 1.